De 1 eindigde in 1-0 en FC Utrecht Rode JC werd 1-1. Dan het weer, vannacht helder, daardoor vrij fris. Plaatselijk wordt het min 5. Komende dag zonnig bij gemiddeld 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, TV. radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Up high. I feel good to be lost and found Living in sunshine with the shades rolled down People will always take the long way around 勾勇 Lost and found Living in sunshine With the shades brought down People will always yeah. Take the yeah. long way around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 Tonight, there will be a body on the coast. Open Ooh. Gave you all I had my car Gave you all I